7 uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. De Britse tennisser Andy Murray heeft Wimbledon gewonnen. Hij versloeg in de finale Novak Djokovic uit Servië met 6-4, 7-5 en 6-4. De laatste game was bloedstollend met drie gemiste matchpoints en drie gemiste breakpoints. Uiteindelijk benutte Murray zijn vierde matchpoint. Hij werd daarmee de eerste Britse winnaar van Wimbledon in 77 jaar. De laatste was Fred Perry in 1936. In Egypte wordt nog niet massaal gehoor gegeven aan de oproep van de moslimbroederschap voor nieuwe demonstraties. In Cairo zijn wel tienduizenden mensen op de been, maar vergeleken met afgelopen vrijdag is het nog rustig. Het leger heeft gewaarschuwd dat het geen provocaties zal tolereren. Vrijdag vielen bij ongeregeldheden in Egypte 36 doden. De moslimbroederschap wil net zo lang demonstreren tot oud-president Morsi, die woensdag door het leger werd afgezet, zijn functie weer terugkrijgt. Het weren van uitpubliek bij wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord... heeft zijn vruchten afgeworpen. Vier jaar lang zijn er rond de klassiekers geen supportersrellen geweest. Daarmee is bijna een miljoen euro bespaard op politiekosten... blijkt uit onderzoek van de NOS. Aanstaande vrijdag wordt bekeken of er in de toekomst weer uitpubliek welkom is... bij wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord. Het Duitse ministerie van Defensie ergert zich... aan de steeds duurder wordende Eurofighter, de nieuwe Europese straaljager. Dat meldt het opinieblad der Spiegel. De Eurofighter is een concurrent van de Joint Strike Fighter, die ook steeds duurder wordt. De prijs van de Europese straaljager is opgelopen tot ruim 93 miljoen euro, bijna drie keer zoveel als oorspronkelijk gedacht. Volgens de Spiegel hebben de toestellen ook technische gebreken. De Eurofighter wordt ontwikkeld door fabrikanten in Duitsland, Groot-Brittannië, Spanje en Italië. Het eerste exemplaar werd tien jaar geleden in gebruik genomen door de Duitse luchtmacht. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. Minima komende nacht rond 12 graden. Morgen en dinsdag ongeveer hetzelfde weer als vandaag met maxima rond 25 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen. 6 kilometer doorwegwerkzaamheden. Verkeer van Den Haag richting Utrecht kan beter omrijden via Rotterdam, Dordrecht en Gorkum. En er staat een file op de A50 Arnhem richting Eindhoven... tussen Ravenstein en knooppunt Paalgraven, twee kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En dat was de verkeersinformatie. Op hollandtour.nl stap je binnen bij de populairste cafés, mooiste hotels en beste restaurants. Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met OE. We leven in een geweldige tijd.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 Ga naar hollandtour.nl. Tour, schrijf je met OE. Dit is Radio 1. Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Chris Kijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, het raam van de VPRO op de wereld. En deze week gaat het open naar het land... waar alle ogen de hele week opgericht waren, namelijk Egypte. Een klein fragmentje van de verklaring van legerleider uh, Al-Sisi afgelopen woensdag, waarbij de zittende president Morsi werd uh, weggestuurd en daarna het feest op het Tahrirplein in Cairo. Ja, want er gebeurde nogal wat in Egypte de afgelopen week. Miljoenen demonstraties leidden ertoe dat president Mohammed Morsi door het leger werd afgezet en de dagen daarna vertoonde een beeld van jacht op de tops kopstukken van diens moslimbroederschap, sluiting van hun televisiekanalen... en uiteindelijk afgelopen vrijdag een gewelddadige confrontatie... tussen zijn aanhangers en degene die hem wegdwongen... met een voorlopige balans van 30 doden en 1400 gewonden. De oppositie lijkt de ingreep van het leger massaal te steunen. Er is een hoge rechter benoemd als interim-president... maar waar beweegt het land naartoe? naar het beloofde herstel van de democratie... met een nieuwe grondwet en verkiezingen binnen een half jaar... of zet de ontwikkeling van de democratie... die begon met het afzetten van Mubarak in 2011... juist een stap achteruit. Welke partijen, welke personen... hebben het op dit moment voor het zeggen in het land van de farao's? Dit hele uur proberen wij de verbanden voor u te leggen... de scenario's te schetsen voor de toekomst. Bureau Buitenland ontrafelt het wereldnieuws. En vanavond doen we dat met onze correspondent ter plaatse, Hans-Jaap Melissen... en de opnames die hij de afgelopen dagen, maakte, dagen, afgelopen dagen maakte. En met fragmenten uit reportages die we eerder maakten... tijdens de turbulente Arabische lente waar Egypte nu al zo'n twee jaar in zit. Maar vooral met onze hoofdgast van vanavond, Mauritius Wijfels. Ondernemer en advocaat en al meer dan een kwart eeuw werkzaam En gedeeltelijk ook woonachtig in Egypte. Hij kent de politiek, de rechtspraak en de zakenwereld daar als geen ander. Hij is nu even in Nederland en vanavond hier. Welkom meneer Wijfels. Ja, dat zeg ik nou wel zo, advocaat en ondernemer. Maar eigenlijk bent u ook nog een soort ontwikkelingswerker. U hebt ook een NGO. Legt u even kort uit, wat doet u allemaal in Egypte? Wat doe ik? Nou ja, twee dingen inderdaad. Ik ben advocaat en ik begeleid Nederlandse of andere westerse ondernemers in het opzetten van hun bedrijven en het, het verkrijgen van licenties... en het onderhandelen van partnerships in de Arabische regio. En dat doe ik in samenwerking met kleine advocatenkantoren, niche-kantoren... in Cairo, Dubai en in Noord-Irak. En we zijn bezig met Marokko. Uh, maar goed, een van mijn hubs is inderdaad wel echt uh, Cairo, waar ik uh, in beginsel woon... En daarnaast heb ik, uh, natuurlijk door jarenlang mee te maken hoe dingen wel of niet functioneren in het Midden-Oosten, en ook met hmm. een achtergrond in, in internationaal publiekrecht en in mensenrechten, heb ik uh, een paar jaar geleden een kleine stichting opgericht: uh, Melba Foundation in Amsterdam ter bevordering van de rechtsstaat in het Midden-Oosten. Nou, dat is een, een bijna grootheidswaanzinnig project natuurlijk. <laughs> uh, het, uh, Als je, maar goed, je moet de moet... ja, afgelopen week uh, ja, ja, ja, is, maar goed, je... is er wat te doen. Ja, ja. er is moet... ja, dus, dus best <laughs> wat te doen. En dat had ik natuurlijk door de jaren heen al wel geconcludeerd... dat sommige dingen wel en andere dingen iets minder goed werken. En uh, we, we bieden trainingen aan, aan, aan, aan mensen die wetten maken... aan parlementariërs en aan rechters... Uh, die die wetten moeten toepassen... en aan advocaten en academici... die daar op de een of andere manier mee bezig zijn. En dat in grote lijnen komt het dan op neer... dat we uh, niks nieuws vertellen. Kijk, naar land neem Egypte. Nou, uh, bij welke internationale conventies ben je al partij als land... en welke instrumenten erken je? Wat zit daar nou echt in? Want vaak ontbreekt het aan kennis. En hoe ga je daar praktisch mee om als je een wet in elkaar zet? Hoe houd je dan rekening met die internationale mensenrechten? Of als je een uitspraak in elkaar zet, hoe neem je dat dan mee? Dus ja. eigenlijk beetje omzetten van deze principes in, in een dagelijkse bagage. En ja. dat, dat, dus dat doe ik ernaast, naast het commerciële werk. Naast het commerciële werk wat advocatenwerk voor ondernemers is. En... Precies. Goed, um, ik zei net, uh, ja, het, het laatste grote nieuws was van, van vrijdagavond ja. eigenlijk. Uh, redelijk zware gevechten, verschillende groepen demonstranten die ja. op elkaar botsten. Wat, wat is sindsdien uh, vanuit Egypte het belangrijkste nieuws geweest? Nou, de poging, denk ik, uh, om een premier te benoemen. die gestrand is op de weigering van de Noordpartij, de, de salafistische partij. om de voorgestelde kandidaat, uh, Mohammed Baradij, te, te erkennen. Uh, Want de bedoeling te... was dat El Baradij, die we kennen als vroeger uh, directeur van het Internationaal Assistieagentschap. Nobelprijswinnaar, ja. uh, dat die interim premier zou worden. Dat die premier zou worden. En die heeft de steun van veel partijen. Hij is natuurlijk. Uh, wel echt het, het gezicht van, van de liberalen. Nu uh, de groepen die ze liberalen noemen. En, en daarmee denk ik een onaanvaardbare partij voor de salafisten. Uh, die iets anders zoeken. Dus ze zullen nu op zoek moeten naar een, een geloofwaardiger kandidaat. Voor, voor iedereen. Meer compromiskandidaat dan El Baradia. Ja, de... Want, want de salafisten, even voor de wat minder ingevoerde luisteraars. Dat zijn. Radicale moslims, die eigenlijk, eigenlijk nog weer radicaler... dan de ja. moslimbroeders die nu afgezet zijn. Maar die maken wel deel uit van ja, die maken wel deel uit de oppositiebeweging. Van die, van die oppositie, ja, of in ieder geval, die hebben zich al vroeg afgescheiden... van de Muslim Brotherhood. Dat boden er dan toch niet zo ontzettend goed. En uh, die maken deel uit van deze, uh, van deze bespreking Ook omdat ze in, in de afgelopen maanden... Uh, terwijl de Muslim Brotherhood steeds meer de populair werd... En, en, en president Morsi ook... Um, gaven zij duidelijk aan uh, dat zij met sommige dingen sommige handelingen van de president of van de Brotherhood niet eens waren... en dat ze op een andere manier uh, uh, te werk wilden gaan. Ja. En uh, nou ja, dat laten ze nu zien door wel aan het gesprek deel te nemen... maar niet alles te slikken wat, wat de, de andere kant van de oppositie uh, naar voren schuift Nee, en het geeft meteen in het kort... daar zullen we straks waarschijnlijk wel dieper op ingaan... maar even aan welke... Hercules taak, meneer Al-Sisi, op zich genomen heeft. Want hij moet een, een oppositiefront uh, proberen te vertegenwoordigen. Ja. wat van heel radicaal uh, islamitisch naar heel liberaal gaat. En dit is meteen al. Maar dat is ook meteen het kernprobleem, denk ik. Uh, het is natuurlijk een veel diverser land dan uh, men jarenlang heeft willen uh, inzien. Omdat, nou ja, je had één regime en daar, daar, daar werd iedereen min of meer door onder vermorzeld. Uh, er was wel een parlement, maar dat stelde relatief niet zoveel voor. En, en veel tegenspraak kon je eigenlijk niet. Uh, werd niet geduld in ieder geval door de overheid. Nu komt dat natuurlijk allemaal naar buiten. Dan blijkt dat het een veel kleurrijker uh, en, en verscheidener land te zijn dan ooit aangenomen. En nu moet er een, een modus gevonden worden. Worden, om die partijen in bijvoorbeeld een, nou, de voorgestelde uh, regering van, van, uh, van nationale eenheid maar die, uh, te stoppen. Maar goed, die nationale eenheid is dus niet zo groot. Het blijkt een heel normaal land te zijn met, met uh, heel veel verschillende opvattingen en ideeën. Want je hebt 84 miljoen mensen of 90 miljoen. We weten nooit precies met hoeveel we zijn in Egypte, maar iets in die richting. En uh, ja, daar zit natuurlijk van alles bij. Dus ga er maar aanstaan. Maar dat is precies het kernprobleem. Want waar is meneer Morsi over gestruikeld, over zijn onvermogen of onwil... zoals de oppositie dat heeft geformuleerd... Um, om een inclusive uh, uh, policy, dus op, de, om, iedereen, de, de, de om de iedereen te betrekken, te betrekken ja. precies bij, bij, de, bij de regering. En ja, dat, het zou niet erg geloofwaardig zijn als dat er nu niet gebeurde... maar inderdaad, dat is een enorme taak, ja. voor wie dan ook. Daar gaan we dit uur uitgebreid uh, op in. Op de achtergronden daarvan. En hoe enorm die taak is. En waar het eventueel uh, toe kan leiden. Maar ik zei al, Hans-Jaap Melissen, uh, correspondent, is ter plekke in uh, Cairo. Hans-Jaap, goedenavond. Goedenavond. <coughs> hoe lag uh, Cairo er deze zondag bij? Uh, al op dat zwaar bewolkt. Nee, de, <laughs> nou, het was nogal, uh, nogal bewolkt op de weg, vooral. Uh, de, het is ontzettend moeilijk om door de stad te begeven. De, er zijn overal verkeersblokkades opgezet door de moslimbroeders. Uh, nou, er zijn ook wel weer andere blokkades door het leger, want die proberen te voorkomen dat moslimbroeders naar bepaalde plekken gaan. Maar ja, er is op dit moment ook een demonstratie aan de gang, uh, zowel op het Tagrierplein tegen Morsi als op een andere plek in Nasser City, uh, andere wijk, uh, voor Morsi. Nog niet zo groot als uh, vrijdag bijvoorbeeld. Mm -hmm. Uh, maar ja, het zorgt natuurlijk voor een hoop oponthoud in de stad. Uh, het, is, het, is, uh, het is een manier om je onmacht, als het gaat om die mensen die uh, voor Morsi zijn... om je onmacht om te zetten in een soort macht over het verkeer... en daarmee ook ja, de economie het uh, lastig te maken. Ja, nou ja, het, wa het, het was al geen pretje, het verkeer in Cairo. Even, uh, de, de, die twee groepen toch weer op straat. Uh, vrijdag je dat dus, met name op de bruggen over de Nijl. Is het leger ook uh, zichtbaar om te proberen die groepen uit elkaar te houden? Nou, het leger staat een beetje op afstand. Er stelt ze wat gematigd dan op. Dus een paar minuten voordat we dit gesprek begonnen... kwamen er nog een paar straaljagers hierover En die waren boven het Tachierplein geweest... om daar een hartje met hun uitlaatgassen zeg maar, in de lucht te maken. Oh ja. En um, nou ja, dat is een beetje de boodschap van het leger aan, aan de natie Egypte. Laten we Wij lief zijn voor elkaar. Jullie. Wij zijn ja. er voor jullie. <laughs> ja. Goed, nou, ik, ik uh, begrijp dat jij uh, de afgelopen twee dagen een beetje de stad in bent geweest... om uh, wat, uh, wat uh, reacties, wat meningen te verzamelen over de situatie waarin het land terecht is gekomen. Hè? Ja, lopend, taxi, metro, dat is de manier om het te doen, een mix daarvan. En ik ben onder andere terechtgekomen in de oude stad van uh, Cairo... Bij mensen die op Morsi hadden gestemd, maar daar nu niets meer van moesten hebben. En bijvoorbeeld bij iemand die ja, uh, houten uh, uh, uh, toeristen dingen maakte, uh, houten juwelenkistjes onder andere. Had ooit vijf man in dienst. Uh, ja, de economie is zo slecht dat hij het nu allemaal in zijn eentje doet. Hij heeft weinig inkomen, alles is duurder. En hij vertelt over, ja, over zijn huidige leven. One jaar, no oil. En oil stations. You know the light? Every time. It's closed. We don't have a light. Oh. We don't have electric. You got all that? Mm -hmm. The vegetables? More. The fruit? More. Higher price. Everything is higher price. We choose you in the election, like Morsi. For what? To make us happy or to make us more sad? That's why we like to kick him back again. Kick him and look for another one. But the other one that comes will also not solve Egypt's problems in a year. Of course, but don't make it worse. Morsi make it worse than before. Je onderscheidt? That's it. Dat is we like to kick hem. Ja, Morsi maakt dus alles erger. En eigenlijk zegt deze meneer natuurlijk dat hij alles beter vindt dan Morsi. Maar wat mij opvalt is dat dat ja, dan komt er niet echt een goed antwoord wie die dan wel wil. Nee. Want uh, heb, je, heb je iemand, ge, iemand gehoord die uh, wel weet dat, dat, dat heel veel mensen Morsi weg wilden? Dat, uh, dat was wel duidelijk. Maar heb je iemand gehoord die wel weet wat er dan daarna moet gebeuren? Nou, eigenlijk, hè, als je de gewone bevolking hè, spreekt... Dan hoor je zoveel tegenstrijdige geluiden. En, en je hoort vooral afkeer van, van het afgelopen jaar. waarin het economisch slechter is gegaan. waarin ze teleurgesteld zijn in Morsi. of mij eigenlijk altijd al niet moesten. Maar ze komen zelden met een goed alternatief. En um, ja, ze, ze zeggen ook van. Ja, ze zoomen dan soms kandidaten. die in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. vorig jaar uh, meestreden. Maar ja, dat werd uiteindelijk een tweede ronde toen. waarbij de keuze alleen maar was tussen Morsi. of iemand van het oude regime, hè, mm. En ze zeggen ja. Dat noemen ze nog een daarname van. Uh, ze zeggen ook soms: ja, die verkiezingen, ook vorig jaar dus, uh, die kwamen te vroeg eigenlijk. Uh, en, en dat zegt onder andere uh, in een Saif, een man uit een wat rijkere wijk, een middenklasse buurt in Cairo. Uh, Muslim Brotherhood, the 80, 80 years here in Egypt. It's history for. Yeah. The, the, the, just this organization is ready for election. Yeah. Mohammed Barada, and Hamdin Sabah and all of the guys. Ze was not niet klaar. Dus de elections waren misschien te maybe voor de andere mensen? Voor ons, voor ons, liberale mensen. We zijn liberale mensen. Na 13 jaar of the dictator Mubarak. Natuurlijk waren de liberale mensen nog niet klaar. to go in te gaan en de the De moslimbroederschap heeft dus misbruik gemaakt, zegt hij, van... De lange ervaring in het land en, en wij stonden er onervaren tegenover... dat laat wel een beetje uh, ja, in het midden dat, hij, dat er natuurlijk heel veel gebeurd is... aan die oppositiekant ook, waar mensen heel erg verdeeld waren. En, en dat, wordt een beetje, ja, dat wordt een beetje vergeten inmiddels. Het is nu al heel erg zwart-wit, denken Ja, want uh, wanneer er nu, uh, wat de belofte is van, van de militairen... op dit moment binnen een half jaar wel nieuwe verkiezingen komen... staat die oppositie er dan beter voor? Gaat dat iets oplossen, denk je? Ja, ja, ze hebben natuurlijk nu een, een, een fout voorbeeld gezien. Hè. Ze hebben gezien hoe dat vorig jaar eigenlijk dus misging. Dat, uh, dat ze helemaal ja, niet in die tweede ronde konden meedoen. De vraag is of ze dat nu gaat lukken. Het, het voorbeeld dat we nu dit weekend zien is dat het al heel moeilijk blijkt te zijn om een uh, interim premier aan te stellen. Ja. Uh, je ziet nu al scheuren komen in, in, in deze coalitie. Als je de coalitie mag noemen eigenlijk. Net ja, zo werd het al voorgesteld toen uh, de aankondiging kwam dat Morsi moest verdwijnen. Ja, en verder hangt het natuurlijk ook heel veel vanaf wat er met de wonst en gaat gebeuren. Geloven die nog in politiek? Want ja, die hebben nu gezien dat je, dat je gekozen president zomaar ineens door de militairen kan worden meegenomen. Ja, ja die meedoen. Dat blijft natuurlijk een belangrijk deel van de samenleving. Ja, wat heb je, eh, eh, heb je daarmee gesproken met aanhangers van eh, Morsi? Jazeker, want ja, dat is natuurlijk het geluk als je dan <lacht> met je klem rijdt. In het verkeer weet je wel waar je bent vaak. En dan stap ik uit en dan praat ik met de, de mensen die mij de, de weg versperren. Die staan dan eerst in de eerste linie klaar met, met staven en stokken en, en helmen op. We zijn wel, uh, naar mij toe in ieder geval, vriendelijk. En vertellen dan over hun grieven en zitten heel erg vast in ja wat er gebeurd is. En onder andere uh, was ik bij bleek een een hele, hele brede straat, Autostrada. Um, een belangrijke doorgaande weg, waar ze al uh, ja, bijna tien dagen denk ik nu al zitten op de weg en ja, wachten op, uh, op Morsi die terugkomt. Morsi, hoe uh, return. Morsi komt terug. Nu het avondgebed begint en heel veel mannen knielen nu op die brede weg hier die helemaal geblokkeerd is vlakbij het paradegedeelte van de militairen die kijken op afstand toe. Are you see the prayer? We are praying now. Pray for Allah to return Moshe. We will hear. Uh, Tel Morsi retour. Nog een zijn Allemaal vastberaden antwoorden. Ze willen niet eens nadenken hier over nieuwe verkiezingen en wat dan de positie van de moslimbroederschap daarin moet zijn. Ze wachten hier tot Morsi terugkeert als president van Egypte. Don't worry. Morsi will return. By us. We can. Ja, we kunnen. Yes, we can. We geloven yes, in Allah. Yes, we can. Tot zover de bijdrage van Hans-Jaap Melissen vanuit Cairo. Um, ja, meneer Wijfels, om met die laatste reactie te beginnen. Grote verslagenheid en woede bij de aanhang van, uh, ja. van die moslimbroeders. Ja. Afgelopen vrijdag uh, die gevechten dus. Waar denkt u dat dat heen gaat? En ook, ook in een wat breder perspe perspectief. Er zijn mensen die zeggen, dit is een, een recept voor radicalisering. Want de houding van moslimbroeders en aanverwante groepen zal nu zijn, zie je wel... We hebben het altijd al gezegd, democratie en islam, dat gaat niet samen. Nou, ik denk, ik denk niet dat de moslimboeders dat zeggen. Ik denk dat die uh, werkelijk voelen dat ze bedroogd zijn uitgekomen. Um, omdat zij werkelijk de, de houding hebben van... we hebben een legitieme president en die wordt ons nu afgenomen door het leger. Uh, ik denk uh, dat als we even terugkijken naar... Hoe dat verlopen is met die presidentiële verkiezingen. En die eerste ronde was ontzettend interessant. En de enige keer dat ik echt mooie, schone verkiezingen heb gezien in Egypte. En het, het, het, uiteindelijk bleek het een heel normaal land te zijn. Meer dan de helft van het electoraat kwam helemaal niet opdagen ja, om te beginnen. Daar dat begon ik al mee. Ik eindelijk de kans, komen ze niet. 44% heeft gestemd. En Morsi kreeg een kwart van de stemmen toen. En dus kreeg hij 11% van het hele electoraat. Van alle kiezers kwam 11% naar buiten om hem actief een stem te geven. En uh, Shafiq had 10,5 nou, en, een half en Shafiq was tien, of, ...de, de, de dus belangrijkste de tegenstander een, van, het, van, oude van het oude regime. Precies. Ja. En dan had je ook nog een, een, een derde meneer, Sabahi uh, ...die de, de nazaristen van de voormalige de, de, de president vertegenwoordigde. En die zat ook beter. Wat de top drie. Maar dat ontliep elkaar allemaal niet zo vreselijk veel. En niemand van, van het establishment, niemand van de gevestigde orde... ...en de politiek van Egypte kan dus claimen de volkshelden zijn. Dat was allemaal een beetje gelijkelijk verdeeld en niet zo indrukwekkend. Um, die tweede ronde, moet ik zeggen... uw um, uh, correspondent had het daar net al over, over die verkiezingen. Ik vond die tweede ronde eerlijk gezegd een aanfluiting... Um, uh, er was, er was dus een, een ronde uiteindelijk die tegen, tussen Shafiq was van het oude regime... en de uh, van de Muslim Brotherhood. Uh, beide partijen hebben zich uh, aantoonbaar schuldig gemaakt... aan het vervalsen van stembiljetten, aan het kopen van stemmen. Uh, er ging natuurlijk enorme druk uit van de kant van Shafiq. Als het leger wint, dan maakt het schoon schip met alle revolutionairen. Daar was iedereen natuurlijk ook heel beducht voor. Aan de andere kant heeft de Muslim Brotherhood een paar keer gezegd... uitdrukkelijk van als wij niet winnen, dan beginnen we een nieuwe revolutie... Uh, toen er uiteindelijk gestemd was, um, toen heeft de kiescommissie er heel lang over gedaan om eens te broeien op die uitkomst. En kom uiteindelijk met dit naar buiten. En toen was iedereen ervan overtuigd: ja, dit is een soort van deal die gesloten is. Tussen um, de moslimbroeders en het leger. En het leger, precies. Omdat er niemand zin had in een nieuwe revolutie. Van nou, dan moeten we maar door met Morsi. En veel mensen, dus van het eerste uur van de revolutie, hebben toen al gezegd: Nou, oké okay dan. Uh, dit verdient de schoonheidsprijs niet, maar we gaan ermee er aan de slag. Maar veel mensen van die eerste revolutie hebben toen ook op Morsi gestemd. Ja, dat een beetje, een be beetje met, hun, met een knijper op hun neus weliswaar. Precies, maar... een beetje zoals je in Frankrijk hebt gehad met Hollande. Die, die, is, die, is, die heeft gewonnen omdat zo ontzettend veel mensen... geen zin meer hadden in Sarkozy. van Nooit meer Sarkozy, dus dan maar Hollande. Maar niet uit liefde voor de man. Hmm. En hij heeft het nu ook zwaar in Frankrijk. Nou, Een klein beetje vergelijkbaar met Morsi. Veel mensen dachten, nou, nooit meer het oude regime. Dus dan maar Morsi. Maar uh, veel mensen dus van het revolutionair van het eerste uur... hebben ook toen gezegd, nou prima, je krijgt het voordeel van de twijfel... maar als het ons niet bevalt, dan gaan we terug naar het plein. Maar niettemin, ons... uh, meneer Hollande wordt niet door het leger weggejaagd. Ook, nee, al, nee, nee. ook al is hij uh, buitengewoon impopulair op nee, het moment. Nee, dat is, dat is zeker waar. Dus wat is uw antwoord op uh, wat toch de uh, meest gestelde vraag... van de afgelopen week is? Was het nou een tweede revolutie of was het gewoon een militaire koep? Oké, okay, nou... Um, ik. Ik wou een iets andere insteek nemen om, om terug te komen bij uw vraag. Uh, ik kom dit jaar 25 jaar in Egypte op en af. Mm -hmm. En uh, toen ik voor het eerst kwam was ik overweldigd... door het ontzettend vriendelijk, aardig, feestelijk, uh, glimlachend uh, vol. En een, van de, echt een van de leukste plekken ter aarde. Uh, en nou, dus ieder, ieder land heeft natuurlijk zijn schuiderkant En de schuiderkant van Egypte vond ik altijd... dat men niet gewoon was om verantwoordelijkheid voor iets te nemen. Het was, als er dingen fout gaan in Egypte, dan was het altijd zo van... Ja, het was een complot, het was natuurlijk Israël of de Verenigde Staten of Europa. Maar er zat altijd een boze buitenlandse macht achter. Want in Egypte. Eh, als, ja, Egyptenaar deed het niet fout en het lag nooit aan hen. Dat was heel erg de, de houding. En als je ziet wat er de afgelopen 25 jaar is gebeurd. dan is dat eigenlijk spectaculair. Steeds meer heeft men uh, besloten om wel verantwoordelijkheid te nemen. voor de dingen die niet goed lopen in de maatschappij. Nou, daar heb ik een aantal dingen aan bijgedragen. Zoals het, uh, ja, de, de uitmergeling, zowel sociaal als economisch. onder het oude regime. Als de moderne communicatiemedia. De wereld wordt gewoon steeds kleiner. En het is steeds duidelijker wat er verder in de wereld te koop is. Dus men realiseert zich steeds meer wat men niet had, maar zou kunnen hebben. En ik vond het wel opvallend. Ik herinner me dat ik in 2009, precies een jaar voordat de, de, de, de lente begon in, in Tunesië. was ik in Doha bij een mensenrechtenconferentie van de Arabische Liga. Mm -hmm. En daar ging, was ik al jaren niet meer geweest. Want ik vond ze zo saai. Want er werd nooit iets gezegd. Niemand durfde iets te zeggen of kon iets. En ineens boem... Uh, iedereen zei van, we doen het helemaal fout. We moeten de hand in eigen boezem steken. We moeten nou eens een keer aanpakken. Dus je zag al dat het aan het opborrelen was. En um, uh, dus die, ze zijn van ver gekomen in die 25 jaar. En toen in de Egyptenaar, om even bij het land te blijven... in 2011 zijn opgestaan. Zijn van, nou zijn we er klaar mee en nou willen we er van af was dat voor mij echt de Arabische uh, revolutie. En ze zitten nog steeds op die golven. We hebben vorige week, vorige week zondag kunnen zien van... Uh, uh, als het ons niet bevalt, dan gaan we naar buiten. En dan, en dan zeggen we dat. Dan kun je natuurlijk vanuit de westerse optiek zeggen... hoor eens, daar heb je verkiezingen voor, daar heb je staatsinstellingen voor... Daar heb je structuren voor. Dat vinden wij wel maar, zo netjes, ja. Nou oh ja, en dat vind ik natuurlijk ook. Uh, met die aantekening dat in Egypte... Die, je hebt al die instituten, hè. je hebt de regering... je hebt een Eerste Kamer, je hebt een Tweede Kamer... je hebt een uh, Hoge Raad, je hebt ook nog een, een Constitutioneel Hof... je hebt de Raad van State, je hebt alles wat, je, wat wij hebben, hebben ze ook. Dus, en dat hebben ze ook al een tijd... maar het is volledig uitgehold geraakt door het oude regime. De, de eis natuurlijk, als je kijkt... een van de eisen van de revolutie is een rechtsstaat. Het is een staat waarin die instituties ook inhoud hebben... en, en ook morele uh, draagkracht hebben. En, en, en dat heeft men geëist. Ze willen dat die, die instituten nu echt worden opgevuld... Uh, door een overheid die om ons geeft. En mm. die verantwoording aflegt aan het volk. En is het dus, vanuit dat perspectief, is het natuurlijk vanuit de Egyptische perspectief... is het niet zo raar dat men gewoon weer het plein is opgegaan... en nog een keer heeft roepen weg met die man. Nee. Want ze zitten nog midden in dat proces van het invullen van die instituten. Dat begrijp ik. We zullen later terugkomen op de vraag... of uh, met de stap die het leger nu gezet heeft... het perspectief op het invullen van die instituten... nou beter of slechter is geworden. Ik wou even nu bij de moslimbroederschap blijven. Mm -hmm. wat, uh, wat hebben zij in essentie verkeerd gedaan het afgelopen jaar? En waarom hebben ze het verkeerd gedaan? In het kort hebben ze denk ik weinig gevoel getoond voor al die mensen die niet op hen stemden en die wel betrokken wilden zijn bij de regering. Er was geen regeerakkoord. Ik kan overigens niet zeggen, in alle eerlijkheid naar de Muslim Brotherhood toe, hebben ze het volgens mij wel geprobeerd, maar ze hadden ook een oppositie tegenover zich staan die geen kant op wilde. Dus Um, want bijvoorbeeld, Morsi heeft helemaal in het begin aan Sabahi, de nummer drie van de lijst, het uh, vice-presidentschap aangeboden. Wat hij onmiddellijk geweigerd heeft. Wat ook weer een beetje begrijpelijk was van zijn kant. Want het vice-presidentschap betekent eigenlijk niet zoveel. Het is niet erg duidelijk wat dat zou inhouden. En hij had zich daarmee meteen verbonden aan de Muslim Brotherhood... zonder te weten wat hij zou opleveren. Maar goed, Morsi heeft wel die uh, uitnodiging gegeven. Dus je kunt ook niet zeggen dat het is niet geprobeerd hebben, maar ze zijn er niet in geslaagd om die brug te slaan naar de oppositie en de rest van de maatschappij. Ze hebben zich steeds meer, denk ik, in beklemd gevoeld... en dat heeft geresulteerd in een aantal acties die totaal in het verkeerde keel zat zijn geschoten bij de rest van de maatschappij. Met name natuurlijk in november, uh, toen meneer Morsi eigenlijk alle macht aan toe, de zich toetrok. Toe, ja. En zichzelf tot wetgever bombardeerde. En, uh, en, tot, uh, en tot uitvoerende macht. En zich boven de rechterlijke macht stelde. Ja. En zich daarmee eigenlijk groter maakte dan Mubarak ooit was geweest. Dat in hoeverre heeft dat te maken met het soort organisatie dat de moslimbroederschap is? Het is een hele oude organisatie. begin vorige eeuw uh, ontstaan. Ja. En met name sinds Nasser eigenlijk altijd onderdrukt geweest uh, in, in Egypte. En, mm. nou, sinds het vertrek van Mubarak opeens actief in de politiek. In hoeverre heeft het met het soort organisatie te maken... dat ze zich zo gedragen hebben? Nou, ik, ik denk dat ze niet speciaal heel uh, democratisch zijn ingesteld. Want erg van, ja, er wordt een leider aangesteld en men volgt de leider. De, de jonge Muslim Brothers hebben ook... Er is ook veel discussie met de jongere generaties die dat heel anders zien. En die zijn ook helemaal niet altijd... Uh, uh, prettig voelen bij, bij zoals de, de heersende generatie... in de Muslim Brotherhood uh, de dingen aanpakt. En het is natuurlijk altijd een clandestine, clandestine organisatie geweest. Ook toen ze in het parlement vertegenwoordigd waren tot 2010... Uh, zaten ze met z'n tachtig of zo... in het parlement van 500 zoveel leden. Maar formeel mochten ze geen... Muslim Brotherhood heeten. Ze zaten dan zogenaamd op persoonlijke titel. Mm. Dus ze hebben altijd clandestien moeten opereren. Het lijkt mij als je dat pakweg tachtig jaar moet doen... en dan van het een op het andere moment... transparant moet worden en democratisch... en iedereen erbij moet betrekken. En zo, dat is gewoon ook heel erg veel gevraagd. Of dus we even wennen. Ja. ja, dat lijkt ja. me wel. Inderdaad. Ja, Dus, dus ja. of het te verwachten was dat ze dat binnen een jaar, nou, wat binnen een paar dagen uh, zouden omzetten. Ja, dat was misschien ook wel heel optimistisch. Ja, goed, laten we nog even iets nauwkeuriger gaan kijken naar de nieuwe ontstaande uh, situatie. In mei 2012 was ik zelf in Egypte een week ja. voor die uh, voor die verkiezingen waar ja. u het net over had, en uh -huh. ik sprak daar toen met Hani Al Masri. Hij is illustrator en onder andere werkzaam voor Disney en Spielberg. En hij gaf me toen uh, dit beeld, wat volgens mij nog steeds klopt. I would describe it as something uh, w with with something that has nothing to do with art, actually. But it's something to do with something that I like to do too, which is cooking. <laughs> uh, basically, when you when you when you want to have some broth from a chicken, what you do is you put the chicken in a pot of water, and you let it boil very quietly. And after a while, there is some froth. Dat forms on top of the, of the pot? Ja, hij, hij beschreef de situatie als. Uh, hij zei eigenlijk twee dingen. Het hij zei, het gaat allemaal niet zo snel. Jullie moeten niet zo ongeduldig zijn in het Westen. Het is eigenlijk zoals een heel langzaam trekkende uh, kippenbouillon. Dit hele proces waar we sinds de val van Mubarak in zitten. En iedere keer komt er weer een ander laagje bovendrijven En dat moet je er dan weer afscheppen. En dan komt er weer een nieuw laagje. En dan moet je er ook ja, weer ja, afscheppen. Ja, ja. Tot je een hele mooie, heldere bouillon hebt. Ja, ja. Dat is een mooi beeld. Ja. Ja. Ja. Nou ja, goed. Uh, na Mubarak was het eerste laagje dus het leger. Dat toen bovendreef, toen ik hem sprak. Daarna hebben we de moslimbroederschap, die is er nu afgeschept. Ja. Welk laagje komt er nu bovendreef? Nou ja, uh, ik hoop ontzettend uh, van harte dat, dat dat inderdaad een regering wordt... waarin het uh, ja, liefst alle partijen, maar in ieder geval anders toch meeste partijen... zijn vertegenwoordigd. Een, een regering van nationale eenheid. Het, het moet ook bijna wel, omdat... Um, men staat nu in blokken tegenover elkaar, niemand... Beweegt heel erg. Nou ja, er wordt dan nu al hard aan gewerkt dat dat gebeurt. Uh, en er is ook al om gevraagd. Er zijn een hoop kleinere partijen, natuurlijk, die dat eigenlijk graag willen. Die, die zeggen: Oké, okay, we hebben nu uh, zoveel jaar dat regime gehad. We hebben de Muslim Brotherhood. Uh, die hebben ons nooit uh, een, een, een model gegeven waarbij iedereen um, kan participeren. Dus daar moet naar gewerkt worden. Maar goed. Over uh, het paradijs konden ze het al niet eens worden. Het kon het al niet eens worden. Nou ja, de, de, de, de, af, de, eigenlijk was de Noerpartij de enige partij, van wat ik heb gezien, die zich daartegen verzette. Maar het is wel een heel belangrijke partij, uh, die een belangrijk deel van de, van de maatschappij ook vertegenwoordigt. Dus ja, die moet het daar ook eens zijn. Ja. En dat is natuurlijk, ja, nou ja, goed, ik kan me herinneren in de jaren negentig of zo, dat we in Nederland ook wel eens. Dat wij ook Heet het van die, van die kabinetsbesprekingen Hadden voor die kabinetsformaties van, van een paar honderd dagen. Ik ja. bedoel, dus eh, wij doen het ook niet allemaal uh, zo snel. Uh, en, dan, en dan struiken ze we ook weer naar twee jaar. Dus ik bedoel, het is gemakkelijk om, om uh, vermanend uh, te kijken naar Egypte. Maar ik bedoel, dat hebben we ons soms ook wel, dat het, dat het moeizaam gaat. En, en uh, ja, dus dat, dat, dat nemen wij onszelf ook niet kwalijk. We spreken zo meteen verder. Bureau Buitenland, een andere blik op de wereld. Ja, 2,5 minuut over half acht. U luistert nog steeds naar Bureau Buitenland. Dit hele uur proberen we de laatste ontwikkelingen in Egypte... in een breder perspectief te plaatsen. Heeft u vragen aan onze hoofdgast, advocaat en ondernemer Mauritius Wijfels... over het land waar hij al 25 jaar woont en werkt? Twitter dan, BBVPRO, BBVPRO. Goed, over dat laagje wat boven komt drijven op de kippenbouillon. in ieder geval heeft er één partij de afgelopen week uh, nogal de doorslag gegeven. Het leger namelijk. Uh, over de positie daarvan ga ik nu eerst even uh, verder praten met Atef Hamdi. Hij is onderzoeker aan onderzoeksinstitu onderzoeksinstituut Klingendaal. Goedenavond, meneer Hamdi. Ja, hallo. Goedenavond. U groeide op in Egypte en uh, u woont sinds twintig jaar in Nederland. Um, toen u deze week het leger zo prominent uh, zijn rol zag nemen. Die verklaring van generaal Al-Sisi woensdag... met de Verenigde Oppositie achter zich in beeld overigens. Wat dacht u toen? Uh, het was wel te verwachten om te beginnen... Uh, wat de tegen heeft gedaan. Uh, het kwam niet als een verrassing over. Uh, Al-Sisi heeft twee dagen eerder uh, aangekondigd... Dat, dat er iets gedaan moest worden... om een einde te, pakken, te maken aan de politieke badstelling. Uh, daar is uh, de Morsi en zijn uh, partij, de partij van de moslimbroederschap, daar zijn ze niet echt uh, in opgegaan. En uh, vanaf dat moment is de leger uh, zich gedwongen voelen om een actie te ondernemen. Een nee. einde te maken aan uh, een politieke padstelling dat tot zo'n escalatie had kunnen leiden en met echt een, een, een soort... In, in, in burgeroorlog ja. tot stand had uh, kunnen brengen. Ja, goed, dat, dat is, laat ik zeggen, de, de positieve analyse. Er is ook een andere, namelijk dat het leger... eigenlijk al sinds begin jaren 50, sinds Nasser, aan de macht is. Het was ook de steunpulaar voor Mubarak. Het zit tot in de haarvaten van de economie. De deep state noemen ze dat in, in Egypte. Ja. Hoe weet u dat het niet gewoon die oude deep state is... die nu weer de macht heeft gegeven? De, de, de zorgen zijn volkomen terecht... Het uh, uh, moet nog blijken. Uh, men weet dat na de val van Mubarak een soort uh, verstandhuwelijk is voltrokken tussen het leger en de moslimbroederschap mm -hmm. om uh, orde in Egypte te scheppen en uh, verder te gaan met het land. Uh, de, het huwelijk is eigenlijk goedgekeurd door, uh, om te beginnen, Amerika. Uh, in, in, de komende periode, in de afgelopen periode heeft men gezien dat de moslimbroederschap niet zoveel heeft kunnen betekenen. En niet per se econ economisch, maar vooral procedureel en het, het voldoen aan de verlangen van de Egyptenaren. De Egyptenaren willen een democratische stilsel dat niet meer herinnert aan de dictatuur van de oude tijden. Ja. Vandaar dus de, de, de, de behoefte van de jongeren op de Hriir Square aan een transparante open, democratisch bestel. De, de moslimbroederschap is gefaald... en heeft, laat, heeft in de afgelopen jaar de tijd en de kans gekregen... om aan die behoefte te voldoen. Jammer genoeg hebben ze dat, dat uh, niet kunnen verwijzelijken. Nee. In het tegendeel, ze hebben dictatoriale tendensen vertoond... onder leiding van Morsi. En nu ziet de, het leger er kans om in te grijpen... om dan... Uh, om haar belangen om te beginnen te, te, te handhaven... maar tegelijkertijd ook om in te spelen op de behoeften van de mensen op de straat. Ja. En is dat nu een ander leger dan het leger wat eigenlijk sinds begin jaren 50 de macht heeft gehad? Is er de afgelopen jaren onder uh, de, de revolutionaire wind ook in het leger iets veranderd? Nee, nee. Ik, uh, ik denk dat er, dat moet nog blijken. Wat ik wel zie is dat dus, uh, de legerleiding is wat jonger qua leeftijd. De oude generaals of een deel van de oude generaals is verdwenen. Niet helemaal allemaal. Uh, dus uh, dat moet nog blijken. Ik ben zeer nieuwsgierig om te zien hoe bijvoorbeeld het leger ingaat... op uh, de oppositiepartijen. In, uh, uh, hoe zij omgaan met de positie, oppositiepartijen in Egypte. Omdat in feite... Uh, hebben zij hun, heeft het leger haar zaken goed geregeld met de moslimbroederschap... Mm -hmm. als het gaat om het beveiligen of het, uh, het besch de, de bescherming van de belangen van het leger. Ja, want met uh, echte democratie uh, zijn die belangen natuurlijk niet zo heel erg beschermd. Hè? Ik ben het met u eens en ik, ik ben zeer nieuwsgierig dus naar de volgende stappen... in hoe de oppositie ook reageert op, uh, op dit moment geruchten... dat uh, een oude generaal, uh, uh, Sami Anan van de SCAF... ...van de Hoge Militaire Raad... Ja. ...dat hij dan speelt nu op dit moment met de gedachte... ...om, zich, om mij te doen aan de president uh, Er zijn ook geruchten dat Al-Sisi zelf... Uh, ...misschien het overweegt om, uh, om, uh, om zich als uh, president te kandideren. En ik ben nieuwsgierig vooral naar hoe de oppositiepartijen erop reageren. Want de oppositiepartijen die zijn nog feller en kritischer... Uh, tegen het leger dan bijvoorbeeld de moestenbroederschap. Ja, maar aan de andere kant wordt het leger ook, de afgelopen week opnieuw... ook uh, voortdurend toch weer door het volk omarmd. Hè? Hoe kan dat eigenlijk met zo'n lange geschiedenis ook van, van uh, marteling, onderdrukking? Uh, we, we, we kunnen ons misschien dat bloedbad van uh, uh, oktober 2011 nog herinneren... waarbij 28 uh, demonstranten overreden werden met tanks onder andere. Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd, jarenlang. Hoe kan het dat het volk iedere keer dat leger... Weer nou ja, ze hebben geen andere keus. En ze blijven nog zien dat het leger is een soort ridder uh, uh, is van, de, van, de, van het laatste moment. En in principe heeft het leger uh, heel goed gehandeld in de afgelopen tijd. Uh, um, ze, wat ik ook goed vind is dat ze ook hun actie hebben zo goed uh, gecommuniceerd aan de bevolking. Uh, ze hebben bijvoorbeeld... Uh, Zodra zij de macht hebben, uh, uh, zodat, zodra zij hebben afgezet, hebben zij meteen de macht overgedragen aan. Uh, het hoge constitutionele hof. Nou dat laat zien dat zij in ieder geval geleerd hebben van hun fouten uit, uit het verleden en daar komt nog bij dat zij echt voortdurend aan het communiceren zijn met de bevolking, via de media maar ook met, met Al-Azhar Universiteit wat eigenlijk mainstream islam vertegenwoordigt en de koptische kerk wat dus de mainstream uh, christenen vertegenwoordigt. Dus ik denk dat zij geleerd hebben van hun fouten uit het verleden en dat zij natuurlijk uh, ...naar zichzelf gekeken en dat zij nu proberen om toch hun imago te werken aan hun imago... ...en ook aan hun handelen om dus hun belangen te beschermen. Goed. Hartelijk dank, meneer Hamdi, voor dit uh, licht op het Egyptische leger. Meneer, meneer Wijfels, um, hebt u er vertrouwen in dat het leger de democratie de ruimte geeft... ...zelfs als dat haar eigen belangen kan bedreigen? Um, nou, ik denk dat het leger zeker zal proberen uh, zijn belangen veilig te stellen... en dat dat ook onderdeel is geweest van deze, van deze actie. Uh, daarentegen denk ik dat het leger juist gezien zijn enorme economische belangen ook wel begrijpt... dat Egypte een mate van stabiliteit nodig heeft... en een mate van openheid en een mate van geloofwaardigheid naar buiten toe... Um, en die leek sterk af te nemen in de afgelopen maanden onder, het, uh, onder de regering van Morsi. Dus ze hebben denk ik een belang erbij om te zorgen dat een aantal instituten goed lopen. Ik ga misschien nu iets uh, heel uh, riskants zeggen. Maar goed, we hebben natuurlijk in het Westen. We hebben niet een leger dat overal uh, economisch op, onderaan en tussen zit. Maar we hebben bijvoorbeeld wel hele grote multinationals. die enorme politieke invloed hebben, die enorme lobby's hebben. En Nederland is. is lobbyisme eigenlijk niet goed geregeld... of helemaal niet geregeld, juridisch, wat, wat heel apart is. En in de VS is het zo dat nadat het congres uh, in elkaar is gezet... Of gekozen is, dan hebben we twee weken lang om te lobbyen met de lobbyisten... en een deal te sluiten met de lobbyisten. Dat is aan de ene kant heel griezelig... aan de andere kant schept het misschien een stukje duidelijkheid. Maar hoe dan ook... En bedoelt eigenlijk... we, hebben, we, hebben, we, hebben, we hebben wel niet het leger, maar we hebben natuurlijk ook enorme machtsblo enorme machtsblokken. En die is ja, in Nederland ongecontroleerd, want we hebben het er gewoon niet over. Maar in de VS erkend, En dan min of meer gecontroleerd hoop je. Maar het is bij ons natuurlijk ook zo dat de politiek zwaar onder druk staat van enormes, economische machtsblokken. Dus net zo net met die, die regerings. Uh, weet het, die, de, de moeilijkheid die we hebben om de regering in elkaar te zetten. Hebben wij onze eigen ja. uh, spiegelbeelden maar daarvan? Het is niet hetzelfde. Uh, nee, even, die maar uit... bedrijven hebben geen tanks. Nee, ze hebben nee. geen tanks. Maar, maar ze hebben goed, wat invloed. Ze, wat ze in Egypte dan wel hebben... is die, uh, bewust, geworden. Hebben, is die uh, bewust geworden bevolking... waar u het aan het begin van de uitzending over ja. had. Toen ik vorig jaar in Cairo was... sprak ik daar ook de schilder, schrijver... en uh, politiek commentator Abdo Bernawi. Hij zei toen dit... We are a Muslim country and we cannot have Islam to be reinstalled again. It's, we are already Muslims. You cannot uh, <laughs> breach Islam once again. Yani, this, and this is not a political talk at all. Ja, misschien krijgen we een, een islamitische president, misschien meneer Abdel Foutouk. En ja, die, die zullen we dan een hoop moeten leren. We zullen ze moeten temmen, we zullen ze uit moeten leggen dat ze niet de hele tijd over godsdienst moeten praten. Dat dat eigenlijk niks met politiek te maken heeft. We zijn al moslims, je hoeft ons geen moslims meer te maken. We zullen ze moeten leren dat het moet gaan over het onderwijs en over de verkeerssituatie uh, hier in Cairo. En over het vuilnis, over allemaal hele praktische dingen. Dat zullen wij de islamisten moeten leren. En zullen jullie erin zwagen om ze dat te leren, want misschien als ze eenmaal de macht hebben, willen ze wel helemaal niks meer van jullie leren. I think they will try to to be part of the world. They will try. I, I, I might be an optimist. But I hate to. Yani, if if you could Tobel Mubarak, and he was really much, much worse than any other Islamic force, Hij he he was brutal by any means. And if we could topple him, we could topple any other new dictator, being Islamist or any other shape. Wij, wijfels. De mededeling van Bernabé is eigenlijk wie hier ook de macht krijgt sinds de val van Mubarak kennen wij het volk, onze eigen kracht. En wie het naar ons, niet naar onze zin doet die jagen we weg. Um... Ja, zo, zo, dat, dat heb ik zelf ook van meet af aan zo ervaren in Egypte. En als een kleine anekdote. Ik ben in 1988 voor het eerst uh, terechtgekomen en in 1989 een baan gevonden in een lokale advocatuur bij een relatief groot uh, Egyptisch advocatenkantoor. En ik was daar dan de buitenlandse specialist. Dan heb je in Egypte een, een redelijk hoog aanzien. Maar het kantoor werd natuurlijk geleid door de eigenaar. En dat is een soort van farao. Ze hebben de piramides uitgevonden. Dus natuurlijk, iedere, iedere organisatie werkt zo. En ieder dribbelde achter die man aan. Nou, het had uitstekend werk Totdat op een dag ik een enorm pak moeilijke contracten op mijn bureau kreeg. En dan moesten de volgende dag klaar zijn. En ik was jong en onervaren. Ik snapte niet waarom ik dat kreeg. bleek dat die al een maand hadden geslingerd op een ander bureau. En toen moest ik ineens het probleem... als een soort van Deus Ex machina. moest ik het probleem oplossen. Want ik was de buitenlander en ik snapte het natuurlijk. Lang verhaal kort slaande ruzie met de faro. Of van dit kan niet. Kan er, en liep zo hoog op dat ik dacht van ik neem ontslag. Ik ben te gek. Ik laat me gewoon niet zo behandelen. Maar ik was natuurlijk wel zo Nederlands en zo jong. Met zo'n ego. Ik dacht van dit pik ik niet. Dus ik liep er aan toe. Gebeurde het. Dat, dat, dat kantoor, dat altijd keurig was en beleefd, een bui, boog voor de farao, een superbeleefd naar mij, die is een ho. En ongeveer veertig mensen die ze als de Rode Zee in twee splitsten... 20 gingen praten met de farao en 20 gingen praten met de buitenlander. En mij werd verteld: jij neemt helemaal geen ontslag, jij komt morgen gewoon terug. Jouw taak is nog niet af in Egypte, je komt gewoon terug en je gaat aan de slag. Zeg dat kan niet, ik heb ontslag genomen. Wij zijn hier niet in Nederland, we zijn hier in Egypte. En maakt helemaal niet uit dat je het gezegde, je komt gewoon terug, je zegt niks en je gaat aan de slag. Dus ik, slechte slaap nacht, ik de volgende ochtend terug. Daar was de faro, die had zichtbaar ook slecht geslapen. We zeiden, goedemorgen, goedemorgen. En we gingen aan de slag, precies zoals het personeel ons verteld had te doen. En hebben we het er nooit meer over gehad. En toen heb ik geleerd van, democratie in Egypte is iets anders. Ik bedoel, ze, ze laten van alles over ze heen komen. Faro's, dictators noemen het maar op, buitenlanders. iedereen's leger is daar ook geweest. Maar als het puntje bij het paaltje komt, als ze vinden dat het te ver gaat... dan grijpen ze in en dan moet iedereen opzij. En dat, dus, wat we nu zien is natuurlijk in een ontzettend veel grotere proportie... wat ik toen al uh, als jonge advocaat heb meegemaakt van. Uiteindelijk grijpt dat volk in. Als ze het gehad hebben, dan, dan uh, zijn ze niet te stuiten. Ja, en het is eigenlijk... Uh, bedoel, er, er zijn incidenten geweest. Ik, noem, ik noemde net uh, uh, die demonstratie... waar toen door tanks over demonstranten heen is gereden. Ja. En het leger heeft vaker... Hard ingegrepen, Maar echt hele grote gewelddadige onderdrukking door het, door het leger... als er demonstraties waren, is er nooit geweest. Als het, als het nu weer zover zou komen... Hè, stel, uh, als Sisi uh, wordt president en doet het niet goed... Hè, zoals mm. meneer Hamdi net suggereerde, mm -hmm. dat zou kunnen gebeuren. Gaat het volk dan de straat op en durft het leger... uiteindelijk daar dan niet tegen in te gaan? Dat zou de volgende stap in die ontwikkeling zijn. Wat, waar ik me een beetje over verbaasd heb, want zo buitenlands blijf ik dan wel, is op 30 juni, dus nou, 14 miljoen, 17 miljoen, 22 miljoen, ongelooflijk aantal mensen de straat op. En die eisten zonder enig compromis verder het aftreden van Morsi. Maar er werd geen enkele eis aan het leger gesteld. Niemand zei van: Oh, en leger, we willen dat je dit en dat gaat doen. En ik vond dat heel wonderlijk. Ik dacht van: als je dan toch bezig bent en met zoveel mensen de straat op gaat, met de president, neem dat ook even neem mee. Dat mee. Ja. En dus dat, dat, dat laat dat wel zien dat, er nog steeds, dat het leger heel eigen positie uh, heeft in Egypte. En dat in ieder geval afgelopen zondag men er nog niet aan toe was... om precies die eisen die men aan de president stelde... ook aan het leger te stellen. Maar je zou je het je kunnen voorstellen in die... Die zich steeds verder emanciperende uh, beweging. men bij een volgende gelegenheid zegt. als het niet bevalt, leger, het bevalt niet. en nu willen we dat jij nou luistert. Dat, dat, dat zou ik niet uit. Dat dus het sluiten. zou zomaar kunnen dat die positie van het leger. waar het van het begin af aan eigenlijk omgegaan is, want Mubarak was ook het leger. Uh, dat, dat ze vorig jaar er nog een beetje mee weggekomen zijn. door het op een akkoordje te gooien met meneer Morsi. en dat nu in dit proces. de echte confrontatie met het leger gaat komen. Nou ja, ik, ik, ik weet niet, niet in dit proces. Ik denk uh, dat de Amerikanen. krijgen natuurlijk een hoop Geld, uh, ook uit de VS. Daarvoor moeten ze. Uh, uit, oh, sorry, de, de, de leger krijgt, krijgt een, hoop, geld, uh, hoop, ja. sorry, een hoop geld uit de VS. Dus 1,3 miljard per jaar, begrepen. Ja, wat ja. ja, toch, toch vervelend is als je dat niet meer ontvangt. En dat blijven ze krijgen. Uh, nou ja, Amerika doet nu oogwaarschijnlijk heel moeilijk. En uh, in Egypte is men ervan overtuigd dat ze achter de Muslim Brotherhood staan. Dat weet ik allemaal nog niet zo precies. Maar uh, kijk, als het leger zich nu goed gedraagt en, en een, in ieder geval een vorm van democratie neerzet, dan maken ze de meeste kans om toch. Um, uh, ook die stroom te behouden. Dus ik kan me voorstellen uh, dat ze er gewoon alle belang bij hebben... om dit verzoenen te laten verlopen. En niet zoals de vorige keer, wat ook echt slecht was. Ik bedoel, We zitten nog steeds natuurlijk met allerlei uh, rechtszaken... voor militaire uh, rechtbanken. Ik bedoel, als je, gewone mensen moeten naar militaire rechtbanken. En, en, en, en uh, je zult zien als Morsi berecht wordt, net als Moebarak. dan is dat ineens in een civiele procedure. Dus dat is allemaal heel wonderlijk. Uh, dus daar is nog een hoop te doen. Maar um, ik, ik denk niet dat het leger, Ik denk dat het leger nu heel erg zal proberen... om het vooral op, niet op een, op een confrontatie te laten aankomen... om hun eigen positie uh, te consolideren. Um, en, en als het ooit heel erg uit de hand zou lopen... ja, dan, dan in de toekomst zou ik me kunnen voorstellen... dat de Egypte nou dan misschien ook op een dag zeggen... van weet je wat, nou moesten we maar eens een keer het leger gaan vertellen... wat we ervan vinden. Maar niet nu en niet volgende week. Goed. Um... Als er één medium is geweest dat in de hele Arabische lente een rol heeft gespeeld... dan is het wel het internet. Ook daar was het de afgelopen week weer een kakofonie van meningen. We hebben er een paar achter elkaar gezet. Berichten uit Blogistan. Ja, naast me zit inmiddels redacteur Jacqueline Marius. Jacqueline, wat, wat zegt men zoal in de Egyptische sociale media? Ja, zoals je zegt, is natuurlijk enorm veel geblogd. Veel mensen kijken terug, sommige mensen kijken een beetje vooruit... maar de toekomst is erg onzeker. Laten we eerst even terugkijken met blogger Milo Flamingo. Want deze blogger die haalt de speech van Morsi aan... die hij vorig jaar uh, hield toen hij aantrad, toen het volk eensgezind was. Althans, zo klinkt het uit de mond van Morsi. Op deze historische kruising roep ik u, het grote volk van Egypte, op onze nationale eenheid te versterken. Laten we de rijen sluiten en samengaan. Wij zijn allen Egyptenaren, ook al verschillen we van mening. Toch zijn we allemaal burgers van dit land. Er is geen plaats voor taal van confrontatie en er is geen plaats meer voor wederzijdse beschuldigingen. Twaalf maanden later, het is zo, is die visie verdwenen en is de taal van confrontatie en beschuldiging aan de orde van de dag. Ja, dat is natuurlijk uh, een topic uh, in staan, maar ook het begin van de ramadan kom je natuurlijk tegen in de bloggerswereld, want religie blijft belangrijk. Dinsdag begint de ramadan, ik geloof in Egypte woensdag. Uh, dat gaat gewoon door. En natuurlijk ook over de nieuwe interim-president, wie het moet worden... en veel commentaar over de nu al omstreden kandidaat El Baradei. En verder een terugblik op wat er in deze tumultueuze week gebeurde. Zo schreef Anonymous op Egyptian Chronicles gisteren een vrij cynisch bericht. Nog. Een goede start voor een nieuw tijdperk. Democratisch gekozen volksvertegenwoordigers arresteren. Sluiten van tv-stations en kranten die kritische geluiden uiten. Niet-democratisch gekozen elementen van het oude regime terug in de rechtelijke macht zetten. Regeren bij legerdecreet. En dan Baradijn naar voren schuiven. Iemand die maar weinig Egyptenaren buiten Cairo echt kennen. En die nooit deel is geweest van enig democratisch proces of verkiezingen in Egypte. Maar hij is geliefd bij het leger en het westen. Hmm. Maar goed dat deze mondselijke, democratisch gekozen islamisten niet meer aan de macht zijn. Nou, zeker een mondige blogger kan je zeggen. Dat is zo. En dan heb je natuurlijk ook nog beroepsbloggers, continu bloggers. Dus bijvoorbeeld uh, Brian Whitaker, dat is een voormalig Midden-Oosten correspondent van The Guardian, de Engelse krant. En uh, ja, dan gaat het vooral over welke rol het leger speelt... en wat het zal doen in de nabije toekomst... kwam hier natuurlijk ook al uitvoerig aan de orde. En dat is ook zo'n terugkerend thema. En hij schreef op de blogsite blog Bab. Pas op voor het Egyptische leger. Maar laten we hun macht niet overdrijven... Het is een gevaarlijke tijd voor Egypte, zowel voor zijn leger als voor alle burgers. De generaals hebben veel te verliezen als ze de Morsi-crisis niet goed aanpakken. En daarom kan het heel goed zijn dat ze iets veel slimmers proberen dan rechttoe, rechtaan een bloedige koep. De generaals moeten rekening houden met hun relatie met de Verenigde Staten. Maar de Verenigde Staten, dat is duidelijk, hebben al meerdere verschillende militaire junta's gesteund. Ja, en tenslotte, uh, in deze kleine rondgang... nog één andere buitenlander. Dat is een weduwe van een rijke Egyptische zakenman. En zij woont al sinds de jaren 80 in Egypte. Dus je kan zeggen dat ze het land goed kent. En zij prijst Tamarot, dat betekent in het Arabisch rebellen. En deze die begon eind april dus met een actie... om 15 miljoen handtekeningen te verzamelen... voor het aftreden van president Morsi. En zoals we allemaal weten, is dat deze week gebeurd. En die Mariana Stroud Gabani. Zij gelooft echt heilig in de kracht van zo'n volksbeweging. En zo schreef ze donderdag op haar eigen blog. Ik denk, dat Egyptische... Ik denk dat het Egyptische totale onervarenheid met politiek bedrijven een groot voordeel is geweest. Jonge mensen verzinnen een simpel idee als Tamarot en ze proberen het gewoon. Niet weten dat het gedoemd is te mislukken. En zolang niemand gelooft dat het gedoemd is te mislukken, werkt het. Onwetendheid is hun geluk. Ja, tot zover de berichten uit dan. <coughs> Ik praat nog heel even na met Mauritius Wijfels, ondernemer en advocaat. Um, en uh, al 25 jaar onder meer werkzaam in Egypte. En meneer Wijfels, die laatste opmerking. Um, onwetendheid is een voordeel in, in dit geval. Ik begrijp wat die, wat die mevrouw bedoelt. Want uh, wij zouden al lang denken: ja, handtekeningen, hallo, dat helpt niks. En, en daar heeft het wel geholpen, maar. Die onwetendheid en die onervarenheid van de oppositie... heeft ze de vorige verkiezingen apart gespeeld. Hoe, hoe heeft zich dat het afgelopen jaar ontwikkeld? Zit daar perspectief in voor de komende tijd? Ja, ik... ik um Als ik onaardig wil zijn over Egypte... dan zeg ik altijd 90 miljoen faro's. Dus iedereen is, heeft echt een heel uitgesproken mening. Zoals wij 16 miljoen bondscoaches ja, hebben. Ja precies, ja. Ja, ja, precies, op die manier. En dus uh, is het ook... Uh, uh, niet gemakkelijk, denk ik, om, om brede coalities in elkaar te zetten. Um, maar er zit in die zin wel enige progressie in. Uh, dat je nu ziet dat nou, op Noer-partijen, en natuurlijk de Muslim Brotherhood niet, maar afgezien van de Noer-partijen, dat iedereen eigenlijk wel één kandidaat wilde. Dat is al een grote vooruitgang, want dat was voor die niet zo. Dus ik denk wel dat men daar ook realistischer is geworden en men is gaan inzien dat dat gekibbel uh, niks oplevert. Niet voor henzelf en niet voor het land. Dat van die onwetendheid, ik, ik weet het niet. Um, niemand kan mij ervan overtuigen dat uh, de Parijzenaars op 14 juli 1789 zijn wakker geworden en dachten, weet wat wij van doen van vandaag? Wij gaan de Bastille omtrekken. Dat was natuurlijk totaal voorbereid en elkaar gezet en Tamarot heeft natuurlijk ook hulp gehad. Ik bedoel, ze hadden dure folders door het hele land, dat soort dingen. Dus is, van afgezien van dat ze fantastisch uh, hebben gedaan. En, en, en, maar van wie en, en, hebben ze hulp gehad? Ik? Als ik het wist, dan zou ik het graag vertellen, maar dat weet ik niet. Maar het is natuurlijk heel strak georganiseerd geweest. Dus daar, hm. daar zit... Um, en ook Kaan. heel op liberale vrienden. Nou, nee, nee, de Amerikanen leken het Amerikanen in mijn visie, die zijn gewoon blij. Er zit een man en daar doen we het mee. En of dat nou Mubarak is of Morsi, of, maakt niet uit. Een vent en, en, en daar regelen we het mee. At least he's um, our household. Ja, yeah. ja, precies. Dus, je, gewoon, dus dat is simpel. Er wordt al heel dramatisch over gedaan... te zo pro-Muslim Brotherhood zijn. En soms lijkt het wel op. Maar volgens mij zijn de Amerikanen gewoon redelijk praktisch... en opportunistisch. Want hmm. daar werken we mee. Um, uh, maar ook een hoop liberale vrienden van mij... hebben zich uitgesproken, met verbazing uitgesproken... over het succes van de Adams. Zeggen van, nou ja... Het is bijna niet denkbaar dat ze dat het in een paar zo, weken ja. daarboven ja. hebben gekregen. Het was, wel, het was duidelijk een, een, een vruchtbare voedingsbodem en veel mensen wilden mee in die, in die beweging. Ja. Maar uh, met name vrienden van ja, het, het, het is zo strak georganiseerd, en ze hadden zulke mooie folders en waar hebben ze het allemaal van betaald. Ja. Even, even tot slot, voor, voor, voor de nabije toekomst. Want als je nationale eenheid wilt, dan heb je ook weer met de moslimbroeders. Ja, dealen. absoluut. Hoe moet, hoe moet dat tot slot? Nou, dat, dat is uh, denk ik uh, heel lastig. En ik denk dat er eigenlijk nu voor het eerst... want dat is sinds 2011 helemaal niet gebeurd... dat er eigenlijk een, een uh, conciliaat, zo zeggen... dat een, een, een, een verbroedering uh, moet, uh, moet plaatsvinden. Zoals je dat in andere landen na een revolutie ook hebt gehad... dat alle partijen die het voordien heel moeilijk met elkaar konden vinden... Een soort waarheidscommissie. Ja, een soort of... waarheidscommissie. Ja. Dat is dan misschien niet precies de kreet uh, voor Egypte. Maar dat er nu in het kader misschien van het creëren van een nieuwe regering... iets wordt opgesteld waardoor men eindelijk kan gaan overleggen en, en, en, en met elkaar gaan praten. Want dat hebben natuurlijk de diverse partijen niet echt gedaan. Ze hebben modder naar elkaar gesmeten, maar ze zijn niet aan tafel gaan zitten om een coalitie te dus smeden. eigenlijk zou het leger ze met de, met bij de nekken weg. moeten en, pakken ja. en moeten zeggen... en nu gaan jullie ik, om de tafel denk, zitten. Ja, ik denk alleen het probleem met de Muslim Brotherhood is dat vanuit hun perspectief... Uh, ja, hun legitimiteit overboord gegooid. Nou. Dus het ligt niet heel erg voor de hand voor hen... om nu aan de tafel te gaan zitten. Ik bedoel dat, dat, ja, dat, is, dat is begrijpelijk. Dus het zal, het zal moeilijk zijn om hen aan de tafel te krijgen. Maar ik zou het wel heel erg toejuichen om te kijken of dat lukt. Ja. Omdat je uiteindelijk gewoon met z'n allen door moet. je Zwijfels, heel hartelijk bedankt... voor graag het licht wat wij... Uh... Het afgelopen uur op Egypte hebben kunnen laten schijnen. Dit was Bureau Buitenland van uh, 7 juli. Um, volgende week hebben we een bijzondere gast bij Bureau Buitenland, schrijfster Lieve Joris. Ze schreef eerder boeken over Syrië, Mali. Uh, en de Congo en is bezig met het afronden van een boek over Afrikanen in China. We nemen u dan dus weer mee op reis. En zometeen doet Pieter van der Wielen dat in de Wereld van de Wetenschap. Pieter, wat gaan jullie doen? Onder andere het wonderlijke nieuws van twee mannen in Boston... die ineens uh, hun HIV-virus kwijt waren. Het wordt genezen wordt absoluut niet gebruikt, maar het was toch wonderlijk. Na een beenmergtransplantatie was dat virus ineens nergens meer te bekennen. Dat zometeen. Bureau Buitenland... Een andere blik op de wereld. Men We nemen twee honden, een piano en een ensemble. Oefenen, oefenen, oefenen, oefenen en nog eens oefenen. En dan, deze week in Holland Dok Radio, When Howling Doesn't Work. Ik zag ze op YouTube, vijf seconden later was het... Ik moet er een stuk voor schrijven. Het eerste muziekstuk ter wereld voor pianospelende honden en ensemble.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 Dan krijgt u nu alleen bij CarGlas, bij een sterreparatie of ruitvervanging een fles ruitreiniger. Gratis. Een microvezeldoek. Gratis. En we vullen uw ruitvloeistof bij. Gratis. Fijne vakantie. Carglas repareert. Kaarglas vervangt. Cinema. Geniet deze zomer van de successen van bekende Nouvelle Vague -re regisseurs op TV 5 Monde. Kijk vanavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film Le Bonheur. Meer info op tv5mond.nl. Dit is Radio 1.